Ja dames en heren, het is vandaag tijdens deze opname van deze iPod uitzending of podcast of weet ik veel hoe u het noemt, van Aloha Radio. Voor het eerst, niet live, maar van tevoren opgenomen. Je kan het zo vaak luisteren wanneer je zin hebt. Dit is uh, haha, week 41, zaterdag 10 oktober. 2015, ik ben DJ Jaap en je luistert naar Aloha Radio. Lieve mensen, ik wil het met jullie hebben vandaag over luchtvervuiling. Jullie weten dat uh, ja, de laatste tijd veel commoties geweest uh, rondom de vluchtelingen uit Syrië en Eritrea, noem maar op. Maar daar wil ik het vandaag juist niet over hebben. Waar wil ik het wel over hebben? Over de luchtvervuiling. Schijnheiligheid ten top. Nu wil de anti-rooklobby, clean air of weet ik hoe dat gaai is heet... Die wil zelfs het roken buiten verbieden. Nou is dat geen nieuws meer. Want het is alweer een week geleden dat dit naar buiten is gebracht. Je mag niet eens in je eigen huis roken. Notabene. Je zal maar een koophuis hebben. En je mag bijvoorbeeld uh, van de een of andere religieuze beweging. Uh, laten we maar even de islam buiten beschouwing laten. Maar bijvoorbeeld door... Een zeer fanatieke Rooms-katholieke fanatisten. Dat je niet mag masturberen in je eigen huis. Nee, je mag alleen maar neuken met je eigen vrouw. En dan moet je ook nog eens een keer katholiek zijn. Nou, jongens, waar gaat het over? Nee, dit gaat over luchtvervuiling. Luchtvervuiling. We mogen niet roken, vindt men gelukkig. ...is er iemand van de VVD... ...die heeft gedreigd zelfs de belastingvoordelen af te schaffen voor deze stichting. Daar ben ik heel blij mee. En ik wil Jan Roos niet naar hoor... ...maar ik ben wel ongeveer een persoon die ongeveer zijn goed aanhangt. Niet met alles, maar met veel wel. Maar nu ga ik eens even niet provoceren. Ik wil niet provoceren, ik wil gewoon zeggen... Mijn mening, ik zeg gewoon wat ik denk. Ik zeg gewoon eerlijk mijn mening. Ik wil niemand beledigen, niemand kwetsen. En mocht mensen toch gekwetst zijn of beledigd of weet ik veel wat. Dat is niet mijn probleem. Jij zegt ook je mening, dan mag ik het ook. Ja? Kijk, luchtvervuiling. Nou, Oké. Okay. De overheid wil graag dat we allemaal... Een elektrische auto kopen. Nou, leuk is dat. Ja, oké. Okay. Er komt geen rotsen meer uit de uitlaat. Nou ja, om een accu te maken. Wat denk je hoe milieuvervuilend dat is? Accu's. Waar komen al die gifstoffen terecht? Die geproduceerd worden. Of tenminste de restproducten dan. Van het produceren van accu's. Ja, en accu's zijn ook nog hartstikke duur. Dus gegeven moment ben je met. Een auto die op brandstof rijdt, zoals diesel of benzine, ben je dan feitelijk goedkoper uit waarschijnlijk. Denk ik zelf. En laten we nou stel naar voor dat we allemaal elektrische fiets rijden of een elektrische scooter of een elektrische brommer of een elektrische auto. Dan moeten die kolencentrales die we hier in Nederland hebben ook harder draaien. En ja, de kolencentrales, jongens, hé, wat is dit, windmolens? Ja, dat, daar komen we niet aan toe, want ja we hebben er al zoveel. En het kost meer subsidie dan, dan dat het geld oplevert. Ja, jongens, wat willen jullie nou? Geld verdienen of schone lucht? Hè? Ik bedoel, samen kan ook natuurlijk en schone lucht en geld verdienen. Er is niks mis met geld verdienen. Want ik ben zelfs een uh, gematigd rechtspersoon. Ik ben niet VVD. Ik ben ook niet SP, wat ik vroeger wel was. Maar daar ben ik van teruggekomen. Maar... Ik ben een gematigd rechtspersoon. Gematigd nationalistisch. Maar ik heb toch ook wel zo mijn socialistische neigingen. Of afwijkingen. Als ik uh, het zo mag zeggen. Ja, sociaal ben ik wel. Maar aan de andere kant. Ik ben wel voor het milieu. En dan mag je me een klootzak vinden. Of uh, een meewaaier. Maar... Uh, ik zal je vertellen, laten we het hebben bij het onderwerp houden: het milieu. Het milieu. Oké, okay, nou. Ik uh, ga jullie dit zeggen. Al die elektrische apparaten. En, uh, nou ja, oké, okay, uh, met de hand uh, koffie zetten. Dus niet elektrisch, maar op het gas. Nou oké, okay. dat is wel iets milieuvriendelijker, daar ben ik wel mee eens. Een keteltje water opzetten en af en toe wat opschenken. In een, uh, nou ja, een, bijvoorbeeld een thermoskam met een filterhouder erboven. En een koffiefilter met wat koffie erin. Is milieuvriendelijker dan een koffiezetapparaat die op elektriciteit werkt. Ja, daar ben ik in principe wel. Ik eigenlijk wel een voorstander van. Nou, zo'n iPad, eh, of hoe noemen ze dat? Koffiepad. Hoe <laughs> kom ik aan een iPad? Zo'n koffiepad is wat milieu-onvriendelijker. Die werkt puur elektrisch. En die dingen zijn nog duurder ook als je gewoon een schepje koffie doet. Ik zal jullie een tip geven. Wil je een koffie zetten? Doe het dan gewoon op het gas. Het liefst op een houtvuurtje die je zelf stookt. van Mijn partij je tuin kan mij het voor dikke. Ja, ik zal het maar even netjes houden. Ik wil geen vloeken of ziektes uh, over de, deze uitzending gooien. Op het houtvuur. ja, Maar ja, dan gaan de buren weer klagen van de rook. Die anti-rook uh, idioten boven of naast je of wie dan ook. Als je die hebt dan, nou gelukkig rook. Rookt mijn buurvrouw boven zelf ook. Dus die hoor ik ook nooit klagen als ik rook in mijn eigen huis. Gelukkig. Lieve mens. Maar uh, dat is het meest milieuvriendelijk. En dan met een heet uh, kannetje water opschenken. Nou jongens, dat is het meest milieuvriendelijke manier van koffie of thee of weet ik veel wat. Nou, als we allemaal elektrische auto's rijden, moeten die kolencentrales ook tien keer zo hard werken? Tien keer, misschien wel duizend keer harder werken. Dan is het dan wel niet verspreid door het hele land in milieuvervuiling, maar wel bij die centrale waar kolen wordt gestookt. En ze hebben notabene kolencentrales erbij gebouwd. He? In Zeeland, hoe heet dat daar? De, de, de Tweede Maasvlakte. En daarbij in het noordoosten van Groningen hebben ze ook zo'n fabriek neergezet. Nou ja, die windmolens, ja oké, okay, die dingen hebben ook onderhoud nodig. Kosten ook geld, natuurlijk. Die dingen sluiten ook. ja, wat is wijsheid? Wat is goedkoper? Wat is milieuvriendelijker? Maar alles wat milieuvriendelijk is, is vaak ook... Er komt bedrogen uit heel duur, ja. Ja, het klinkt misschien een beetje verwarrend, maar ja, uh, uh, luister, kijk, jongens, pak de fiets. Waarom, kijk, dat bedoel ik nou, als je nou een 65-plusser bent, hè, je bent 70 of 80, en uh, ja, ik denk, ik ga lekker een elektrische fiets kopen, hoef ik niet te trappen. Ja jongens, hey, bedoel, hoe wou je je eigen fit houden? Hoe wou je wel langer leven? Of oh, zeg maar eh, een paar jaar. Hè? Krijg, tuurlijk, elke jaar of elke maand of elke dag is weer eentje meegenomen, tuurlijk. Maar als je een elektrische fiets koopt, dan ga je conditie ook achteruit. Pleur op met die elektrische fietsen. Pak een echte fiets. Ik zal nooit van mijn leven... Een elektrische fiets kopen. En als ik het zou doen, dan wordt het een elektrische scooter die 40 km per uur kan. Want dan kom ik tenminste nog sneller ergens. Of ik naar de auto pak of de scooter. Of die nou elektrisch is of niet. Maakt niet uit. Ik kom tenminste nog ergens. Dat ik me niet hoef te haasten. Weet je. Alleen de snelheid is wat hoger. Dan ben ik ook eerder ergens waar ik zijn moet. Nou. Maar als ik rustig aan kan doen, waarvoor zou ik een elektrische fiets kopen? Ik, ik heb een fiets, ja, echt, ik fiets, ik ben in beweging, ik doe er misschien een uurtje over, maar ik heb wel mijn beweging gehad en dan moet ik nog een keertje terug. Hoe ver ik moet fietsen, nou ja, alles verder weg dan 5 kilometer, zeg ik, ik pak de auto of de tram. Als ik naar de stad ga, pak ik de tram, maar die kost ook energie. Gebruikt. Ook stroom van de kerncentrales. of niet de kerncentrales. maar. De, de kolencentrales hier in Nederland. Nou jongens, wat een schijnheiligheid ten top, lieve mensen. Schijnheiligheid ten top. Laat je het toch niet gek maken. Oh, god, oh, er komt ze weer. Ik ga naar bed toe. Ja, wel terug. Ja, dat zal ik doen. Oh jongens, dan moeten we even inknippen hoor. Maar goed. Maar. Uh, ik vind het zo vervelend. Als ik aan het uitzenden ben. En ik word gestoord. Sorry dat ik zo onvriendelijk <lacht> ben. Maar sorry. Ik zal het straks uh, goedmaken, schat. Sorry, straks neuken. Dat wil je niet weten. Maar goed. Uh, als ik het tenminste niet. voortaardig in slaap sukkel. Maar goed, beste mensen. Dit was het weer. Dit was. Uh, DJ Jaap. Voor Aloa Radio. Eerste uitzending op uh, 10 oktober 2015 Dit is geen live uitzending Maar van tevoren opgenomen op 10 oktober En uh, Ja, jullie horen elke dag Of elke week een stukje Minstens twee keer per week Horen jullie al een stukje van me En uh, nou, Beste mensen Ik uh, Ja, ik ga nu een klein beetje afscheid van jullie nemen Ja, eh uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Uh, ik vind het uh, heel sneu. Uh, ik vind het heel sneu allemaal. Ja, ik heb geen zin om uh, over de zaken te praten als uh, er wordt al veel te veel over gauw wordt. Over de vluchtelingen. Of over moslims. Uh, uh, ik word er een beetje schaatsiek van. En uh, zeker over zwarte piet-discussie. Daar wil ik het niet meer over hebben. Maar uh, ja, jongens. Ik uh, ga nog één liedje draaien om, om, om afscheid te nemen. Ja, en als jullie er niet van houden, nou ja, jammer dan. Ik uh, ik moet wel de naam erbij noemen. Het is rechtervrije muziek, dat zal ik er even bij vertellen. En uh, het is geen commerciële muziek. Ik ben wel verplicht om te noemen... Uh, hoe de artiest of band heet. Ik word er een beetje misselijk van jongens. Dan nou kan ik de muziek niet vinden die ik, die ik wil draaien. Goed, dat wordt een keltisch muziekje. Dat wordt uh, Wizard Music met I Will Always Be There. En uh, nou jongens, veel plezier ermee. En tot morgen of uh, van de week. Doei. Dit was DJ Jaap van Alouwe Radio. Yeah.